Deze uh, Alternative FM. We sloten af met uh, Date with Destiny in het eerste uur van uh, Duncan Ido. Die jongens zijn hier ook geweest bij ons in de studio. En uh, Ravolva, ook klanten die hier uh, bij ons geweest zijn. Die jongens, moet ik even denken, ik geloof ergens in uh, maart of zo dat ze geweest zijn. En zelfs uh, sterker nog, in februari. Nou ja, whatever. In ieder geval in het voorjaar. Toen het nog freezing cold was buiten. En over kou gesproken. Als je het uh, over de naam uh, hebt. De, uh, de staat uh, in Amerika. Dan kan het dus <laughs> koud zijn. Alaska. Uh, de heren Frank, Willem en Ferry. Die zitten hier uh, bij ons uh, nog in de, in de studio. Uh, Alaska, die naam Frank... Waar komt, die, uh, waar komt die vandaan? Hoe hebben jullie dat bedacht? Ja, het is een, uh, een heel sl slap verhaal. <laughs> Maakt niet uit. Uh, <laughs> dat we, toch weten. we hadden een lijstje en ja. ik, ik wilde allemaal uh, intellectuele, <laughs> literaire verwijzingen. En de rest zei van nee, we moeten gewoon Alaska doen. Ik snap. nou, we moeten het wel met de C, en alles weer op internet niet te vinden. Ja. Uh, dus al, toen werd het eigenlijk Alaska. En, en sindsdien hebben we zoiets gehad van laat ook van wat is eigenlijk al een stuf naam. Toen wilde het veranderen. Toen hebben dat verhaal van aanpassen. Ja. <laughs> en toen hebben we gezegd: van ja, weet je. Soms, Soms, Soms maakt de naam, uh, weet je, je moet jezelf je naam maken en, dan, dan, dan, en het, het blijkt te zijn, dat dat, dat, dat is dan wel weer leuk, hè, dat, dat Alaska zeg maar, de, de officiële uh, uh, weet je, de, de, de, de naam komt bij de, de, de Eskimo's vandaan. Ja. En dat houdt eigenlijk oud eigenlijk in dat het het, het het continent is, of eigenlijk het, het is datgene wat de zee breekt, dus het is eigenlijk rotsvast in vertrouwen en, en het is iets waar je op kunt bouwen. Het schijnt een hele mooie staat uh, te zijn en, in de middag. Het schijnt Amerikaan. een hele uh, mooiste staat ja. te zijn. Ja. En, uh, puur natuur? Ja. Ik denk dat jullie dat eerlijkheidshalve ook uh, met z'n vieren dat ook wel uitstralen. Ja. Het is uh, politics al alleen al. Als ik, uh, is gewoon zo spatzuiver gewoon he, uh, echt, er is bijna niks namaaks aan, uh, nee. zo klinkt het. Ja, dat was ook en dat zeg ik niet zomaar, maar was dat is benadering. gewoon zo. Uh, en vooral de, de tijd van politics nog wel trouwens hoor. Is dat uh, ook filosofie? Wat, uh, wat jullie erachter hebben zitten? We hadden toen een, een heel erg, wel een heel erg overtuigd van het feit dat, dat, dat, dat wat wij doen, mm. dat dat live, uh, altijd uh, tenminste dat op het album staat, altijd live, precies uh, reproduceren zijn. Ja. Um, daar zijn. We zijn wel enigszins van afgestapt, want we vinden dat, dat uh, ja, de studio is, uh, we hebben nog steeds... Nou, discussies komen. Het is wel zo dat we, we zijn de studio wel meer gaan benaderen als het instrument inderdaad, hmm. als het ondersteuning van een nummer. Uh, dus nog steeds, maken ook wel waar wat we op plaat doen, hmm. maar ik denk wel dat we uh, ste, wat steeds meer, uh, weet je, Politie is wel echt een heel erg volkje nummer, waarin we echt heel erg klein, klein bezig zijn. En we kunnen wel ik bedoel eigenlijk meer op het feit dat we wel meer. Weet je, we kunnen wel groter klinken dan, dan hm. dat. groter, groter klinken dan, dan wat je nu doet? Dan uh, wat je politics hoort, ja. ja. Het is een, een goed voorbeeld van inderdaad dat misschien dat puur natuur, dat kleine. Uh... Ja, maar dat vind ik ook het, het, het, het charmante ja, eigenlijk uh, aan, aan jullie. En eerlijk gezegd, uh, ja, jullie goede vriend uh, Kees Meveld heeft dat ook wel een beetje, vind ik. Ja. Heel sterk. Dat, dat transparante. Ja, heel transparant. Uh, laten zien wat hij, uh, wat hij aan het doen is. Ja. Welke, ja, want dat vind ik dan toch ook. Ja, dan ben ik toch nieuwsgierig. Welke invloed heeft hij eigenlijk uh, op, uh, op jullie? Oh, oh, nee, uh, wat, wat van uh, wat hij op ons heeft. Uh, of ja. is het andersom? Uh, dat, uh, ik, dus, het of is het een Laat ik het nog beter uh, zeggen. Laat het zeggen, is er een wisselwerking is, tussen jullie, uh, ja, tussen jullie ik, ik, ik en hem? Ik zal wel één ding zeggen nog, trouwens. Ja? Dat, uh, wat wou je zeggen? Ja, dat is wel belangrijk om te zeggen, want, want kijk, Kees heeft uh, op een hele bepaalde manier toch wel invloed op ons gehad. Uh, kijk, wij ja. zijn uh, wel eigenlijk, wat we doen is, is dat van onszelf, weet je? Mm -hmm. Wat dat betreft zijn wij eigenlijk zinnig, ja? maar... Maar hoe Kees bezig was met muziek en hoe hij dat bracht, uh, dat heeft ons wel geïnspireerd. Dat ook, we ook, ook zeiden van, tegen elkaar van, van wat hij doet. Uh, vooral zijn, zijn, eigenlijk zijn, zijn passie. Die hadden wij wel, maar... Uh, wij misten een beetje dat, dat onvoorwaardelijk eigenlijk. En toen hadden we ook tegen elkaar gezegd van wij willen dat, dat ook, weet je, onvoorwaardelijk uh, gaan voor de muziek en, en, en doen wat, wat je, dat uitdragen wat, wat je, en Kees die, als je die live ziet, is een, een, een, een wegeloze performer. En dat komt omdat hij die liedjes zo verschrikkelijk in de vingers uh, heeft. En, en dat hebben wij nu ook uh, zo ervaren, dat... Um, toen we hebben ontzettend veel oefend We zijn er nu ook fulltime mee bezig En toen kwamen we er ook achter dat je dan uh, Dan ontstaat er iets Een klik waardoor je uh, live die, die performance krijgt Omdat die mm. nummers dat, dat, dat, dat, dat kan je niet anders dan dat je dat brengt Dat is een soort onderdeel van, van, van wie je bent En in die zin heeft hij ons zeker geïnspireerd mm. Muzikaal gezien zijn we Ja, je, dat is wel een verschil een behoorlijk verschil Ja maar, ja, wat wij, wat wij zeggen, Ferry? Nou, het, het, het grappige is aan Kees, is dat uh, Kees heeft een nummer Crooked Wage. En, en uh, ik denk afgelopen, kijken, maart. Of, uh -huh. nou, we, stonden, we stonden met Kees Mayfield in uh, het podium op Valendam. Ja. En uh, wij coverden een nummer van Kees. En we hebben laatst dus Kees gezien met een band. En dat zijn eigenlijk twee totaal verschillende nummers geworden. Ja. De ene Crooked Waits van Alaska... ...want dat is dus eigenlijk gewoon een Alaska-versie geworden... <laughs> ...en één Crooked Waits ja. van Kees Mayfield met de ja. band. Ja. Dus dat is wel echt... Ja. Als je, als je het op de opname ziet, is het echt typerend wat wij nou eigenlijk zijn. Dat vind ik wel grappig om dat, om dat terug te zien. Oh, ja. uh, jammer. Dat dan, uh, want ik, ik, ik, ik, ik weet niet. Ik heb hem, volgens mij heb ik het, uh, het EP'tje van Kees heb ik bij me. Maar uh, dat, dat zit daar ergens tussen. Maar goed, uh, dat, dat pakken we er dus zo wel even bij. Crooked Waits. Crooked Waits, staat er niet op. Uh, het staat er niet nee. op, hè? Nee. En uh, ook niet uh, bij jullie. Uh, is, is het, ook het, nog staat, niet? het staat wel op YouTube, volgens mij. Ja, ja maar, ja, maar dat, om dat, nou te te dat gaan we niet doen. We, gaan, uh, ja. we wachten wel af totdat uh, uh, uh, of jullie of hij uh, echt met een uh, met een MP3 uh, gaat komen. Ja. Lijkt me wel leuk om dat gewoon op de radio uh, te tonen. Van, van, uh, van de een uh, is uh, de, ja, degene die het uh, geschreven heeft. En dan jullie uitvoering er gewoon naast leggen. Dat lijkt me wel, dat lijkt me wel iets. Uh, wat... je, je hebt dus van Kees, heb je uh -huh. de sing uit songwriter versie Daag hem uit zou ik zeggen. Ja, ja. Ja, ik bedoel, ik heb ook eens een heel gesprek met hem uh, lopen voeren op Facebook. Uh, dat hij zich kapot liep te vervelen. Dus uh, wat dat er gaat, uh, treinreis om 2,5 uur. Waar hij zegt, nou vermaak me maar eens even. Nou ja, dat heb ik natuurlijk gedaan. Twitter Koning. Ja, het ja. is ongetwijfeld de twintig koning. Want ik zie uh, regelmatig dingen voor hem uh, voorbij vliegen. Wat er, wat er, en de meest uh, idiote dingen wat er, wat er gaat. Maar goed, uh, ik, uh, maar ik vind dit, dit vind ik wel een leuk experiment. Wat, uh, ja. wat, uh, wat, uh, wat, wat we misschien uh, zouden kunnen doen. Want uh, ja, het heeft wel wat. Uh, je omschrijft het heel erg leuk. Van, hè, de, de uitvoering van jullie is uh, totaal verschillend dan zijn uitvoering. Los ervan als hij helemaal solo staat volgens ja, mij. Met, was... uh, met, uh, ja, ja, met, met, met zijn akoestische gitaar. Want dan klinkt het nog anders, denk ik. Ja, hij, hij speelde mee op percussie bij ons die avond. Hmm. En wij zetten dat nummer in. En Kees had totaal geen idee van welk nummer is dit nou. <laughs> had hij er en... helemaal geen indruk van? Nee, ja. maar hij heeft, ja. hij heeft ons vaker live gezien. Dus ja. hij zat zo echt zo van welk nummer is dit nou. Meer? Totdat <laughs> ja. Frank begon te zingen. Die dacht hij ja. van, huh? Er ging een kwartje vallen. Dus dat was wel mooi. Uh, ja, mooi. Hmm. Dus, ja. Ja. Nou goed. Dat wel, uh... Uh, we hebben ook nog een nummer van jullie uitgekozen uh, uh, Nou ja, dat heeft uh, Frank uh, nu even gedaan uh, Muse dat komt niet, bij mij niet bij jou nee, vandaan? Nee, dat komt bij mij vandaan Ah, oh, dat komt bij Ferry vandaan ja? Nou, vertel uh, waarom uh, juist uh, Muse? Uh, legendarisch album, legendarische band uh, Ik denk uh, de beste plaat van Muse sowieso hmm. Nieuwe album was uh, een verspilling van geld uh, Ik denk dat ze te commercieel zijn geworden Alleen dit album is echt... Uh... De nu zijn er ingestoken? Ja, het laatste album wel, maar ja. Black Holes en Revelations is echt een uh, juweeltje wat dat betreft. Hier is het dus nog uh, sorry, eigenlijk van, uh, van uh, eigenlijk hebben we dat, uh, dat rare geld helemaal niet nodig? Uh... Nou, je ziet het live. Uh, Muse was uh, capabel om dit live te brengen met z'n drieën. Ja. En het nieuwe album, daar zit gewoon een hele orkestbak. Ze hebben volgens mij ook de, de sampler van de Gorilla's erbij gehad live. Ja. En het wordt, ja, het wordt eigenlijk gewoon meer een arena act in plaats van muziek maken. En dat is gewoon echt jammer. Is het dan ook meteen jammer dat dat dan gebeurt? Uh, nou, misschien dus je moet het uh, eigenlijk zo, zo dicht mogelijk uh, bij, bij de basis blijven. En dat nou. je niet uh, in stadions uh, terechtkomen, maar gewoon in een dampende zaal ala Paradiso Melkweg. En, ja, ik zie, ik, zie, noem maar op. ik zie liever drie avonden Paradiso achter elkaar uitverkocht dan één concert in de Ahoy of Heineken Musical. Ja. Uh. Ja, maar en, dat is ook weer uh, de macht van het grote geld, lijkt me. Ja, nou ja, soms zie je, want dat is bijvoorbeeld een uh, Mark Noffler, die heeft dan drie avonden de Heineken Musical uitverkocht. Een wordt het al door Giel Belen uh, genoemd, maar goed. Ja, ja. bij een bierschuur ik <laughs> ja, ook. Bij een, ik wil, ik of, een ja, dat, dat vind ik ook wel zo'n, uh, <laughs> maar ja. Uh, uh, uh, yeah. Nou, ik, ik vind Heineken yeah. Musical, dat is dan een beetje, weet je, een beetje de grens. Maar daarna wordt het echt te groot. Maar ik bedoel, zoals een... Daar zou Mewes beter tot zijn echt komen. Ik denk het wel, ja. In zo'n uh, in zo'n zo setting. Uh, de golfer oh, ja. was echt, uh, ja, ik vond, ik vond het uh, onpersoonlijk. Ik vond het gewoon... Uh, ja, concert, ja, ja, ja, maar ja, maar goed. goed. Uh, Frank, jij wilde nog iets uh, er ja, aan ja, toevoegen? Laat, want... de laatste dingen gaan we naar luisteren. Uh, yeah. Het is eigenlijk de single een circle. Weet je? We begonnen met over politics te praten over de transparante mm -hmm. en, en dat je het live moet kunnen reproduceren en dat je een bepaald gevoel wil creëren, zowel bij de luisteraars als voor jezelf als bent. Mm -hmm. En ik denk dat we straks met, met Fleet is er ook op dat punt uit gaan komen. Goed, uh, die bewa bewaren we even voor zelf, we want Dan kunnen We straks op dan, uit. Ja, dan kunnen we ook dit punt zeg maar uitvergroten naar wat, wat wij daarvan vinden. Want ik, ik denk dat nieuws inderdaad is, is, op dit album was dat nogal wel aanwezig, maar ze dus hebben nu... Ze zijn nu uh, een beetje grootheidswaanzien en dat, dat komt live, dat, dat, dat verliest dan denk ik bepaalde magie. Ik hoef ze niet eens uh, live te zien eigenlijk. Fleet Foxes is nog niet, maar eerst gaan we luisteren naar Muse. For our eyes You and I must Fight to survive No one's Gonna take me Alive The time has come to make Things right You and I Must fight for Let's fight to survive You Let's drive to the countryside the clay. Dat uh, waren volgens Muse en Fleet Foxes. En, en met name dat uh, laatste nummer, Blue Mountains heette het. Blue Mountains, ja. ja dat uh, dat, uh, dat, dat uh, was meer een beetje het verlengde van wat we eerder hoorden bij Muse, toch? Oh, het sloot ja. aan. Ja, het sloot aan op elkaar onderwerpen. Want, want, uh, ja, wa wa wa wa uh, wat is het onderwerp? Rune Packnold heeft gezegd dat als je voor een publiek staat van meer dan 10.000 man, hmm. dan neem je en jezelf en je publiek. En je muziek niet meer serieus. Nee. En ik vind dat een, een, een statement wat, waar ik me heel goed in kan vinden. Het is natuurlijk maar een mening. Ja. Maar uh, ik vind het een, een, een mening die, die, die je heel goed kan onderbouwen. Ja, maar hij verlogt dan toch zijn eigen mening. Hè? Want als je want als ik nu van Ferry hoor dat hij uh, in een uh, in een groot stadion bezig is. is. Wat, dit is iets wat de zanger van, van Foxes zegt. Oh, ja, okay, en, oh sorry. En, en uh, kijk, ik denk dat dat nieuws het ook vast ooit heeft, heeft zich heeft voorgehouden misschien. Mm -hmm. Maar, maar hij heeft zich gezegd: van, van als je voor zo'n publiek komt te staan, ja. nou dan is het natuurlijk maar de vraag. Ik bedoel, misschien doet Pecknold zich ook wel daarin verlopend. Ja. Maar dat punt: uh, ik vind dat, vind dat een heel erg mooi uh, principe. Dat je, dat je eigenlijk zegt: van uh, je moet iets speciaals te bieden hebben. En dat en een hele grote ploeg mensen is, dat is dat toch lastiger. Ja. Het, Om dat intieme het intiemer te krijgen. Ja, het uh, uh, uh, intiemer is sowieso. Dat met huiskamerconcerten. Uh, ja. Dat leeft enorm in, uh, in Nederland. Ja. Dat, uh, dat, daar ben ik een paar keer zelfs uh, getuige van geweest. Hoe dat, uh, hoe dat, uh, hoe dat werkt. Uh, maar uh, als ik dan ook bijvoorbeeld kijk over hangen aan je principes. Ik uh, was een paar weken geleden, zat ik uh, te kijken naar de wereld eruit door. Dat werd het album van Anouk. En mm -hmm. Anouk is ook iemand uh, die, uh, ja, die, die kan rustig pfft. maar die zegt, ja, hallo, ik heb ook een gezinsleven, uh, dit doe ik. En ja. uh, meer niet. Klaar. Ja. En er is geen discussie over mogelijk. Nee. En dat, dat, dat doet mij dus denken, wat jij dus schetst over, over flitfoxers, mm -hmm. 10.000 man en geen streep meer. En ja. anders, dan is het uh, voor ons eigenlijk al, al niet meer interessant, omdat er misschien dan mensen bij zouden kunnen komen die ja, ja maar, die, die, of, maar The wannabes of uh, the Woobies ja, En noem maar op ze, ze, ze, uh, het is natuurlijk, Je kunt op heel verschillende manieren kijken weet je? je kunt kijken naar het publiek, je kunt kijken naar, naar de band uh, Die het belangrijk vindt om, om liever zo'n publiek te hebben Maar ook het publiek uh, weet je, waar, waar wij waren laatst naar Roger Waters geweest, naar The Wall En ja. ik denk dat wij waren vooral teleurgesteld waren Omdat we niet een show kregen Zoals wij misschien zelf voor ogen hadden dat het intieme. De dat, verwachtingspatroon is, uh, is misschien, misschien hebben wij dit met een soort van, van visie van een concert als iets, als iets intiemes. weet je. Jij noemde eerst de, de huiskamerconcerten, we gaan straks luisteren naar Keith Mayfield. Ja. Uh, en, en het mooie aan, aan uh, Fleet Foxes en, en aan, aan die akoestischere volkstroom die nu weer leeft, is, is mm. ook een tegenhanger van, van dat commerciële kant. En het is het kleinere, weet je, wat mensen graag willen, dat, dat intiemere, uh, dat, dat, dat, dat zingen song uit het verhaal waar mensen van houden. En, mm. uh, ik denk dat, dat je het op die manier, uh, weet je, als je zes mensen speelt, uh, kun je misschien veel meer bereiken. Haalt, haalt de muzikant daar misschien meer zijn voldoening uit? Het kan, dus misschien zal het zo zijn dat, dat het ook voor de uh, muzikant inderdaad boeiender is om het voor, voor minder, minder mensen te doen, denk ik. Okay. Dan dat je het voor heel veel mensen doet. Oké. Okay. Uh, goed. We, we gaan uh, even luisteren naar Kees Mayfield. De, de, de plaatsgenoot, dorpsgenoot van de heren die hier uh, bij ons uh, zitten. Wat dat er gaat, Volendam en Zandvoort, ach ja ik, ik, ik vertel dat dorp dat dat lijkt ook eigenlijk niet zo als dat van ons eerder gezegd ah, dat is weet voor, ik. Voor, voor, ah. voor. Is het ook ons kent ons? Ja, het is wel ons kent ons. Het ja? is een heel grote sociale controle. Ja. Uh, Ferry, hoe, uh, hoe zie jij dat? Nou, als de pol smelt, zijn we allebei weg. <laughs> <laughs> ik vind het wel leuk. Uh, het, het, het schept wel een band. Hè? Ik bedoel, uh, dorp van jullie is ook niet... Uh, hoeveel inwoners zitten er uh, in uh, de Ik denk 23.000. Ja, bij ons zijn het er 17, Dus het scheelt uh, 6.000, maar goed. Uh, ik, vind het, ik vind het zo... Het is een beetje... Ja, aan de ene kant is het kneuterig. Het is, uh, het is, it, it, dat maakt het dan, vind ik wel... Ik vind het leuk dat je uit een dorp komt. En, uh, ja, nou ja, goed. Uh, maar ik proef dat bij jullie ook een beetje terug. Ja, we zijn geen stadsmensen. Dat, uh, ik vind de stad geweldig, trouwens, wij allemaal. Het is ja. genoeg te doen, maar ja... Aan de ene kant, uh, ja, waar je geboren bent, dat is toch... Uh, ja, ik weet uh, goed. Ik ben wel een stap mens ik ben, ik ben in Amsterdam geboren, dat is al een toevalletje. Ja. Ja, op een gegeven moment word je naar het ziekenhuis gebracht als moeder zijn. En dan, uh, dus jij misschien moest, beter, ja. beter om in het ziekenhuis ja. geboren te worden. Ja. Dat is bij mij dus het geval. En als ik in Amsterdam ben, dan, dan voel ik me ongelooflijk thuis. Toch wel. Het hoeft niet best te zijn dat ik daar geboren ben. Uh -huh. want ja Dat uh, maakt niet uit, want je, je wordt geboren in het ziekenhuis. Je wordt meteen naar je dorpje gebracht waar je de rest van je leven woont. Uh -huh. Maar... Ik denk dat als ik, als ik gewoon de financiële middelen zou hebben om gewoon een huis te kopen in Amsterdam, dan zou ik het eerder doen dan dat ik in Volgendam zou blijven. Ja, dat vind ja. ja, wat wou jij ja, zeggen Frank? Wij, uh, Volgendam is mooi, maar het is niet, ik, ik weet niet, ik denk dat een van de, van de redenen van, van ons, van wie we zijn en wat we doen, ja. is juist dat we, dat we er niet uh, uh, zo, Wat je, we, we, we houden ervan. Maar niet als, als die plek die, die ons de rest van het leven aan, aan, aan, weet je, ja. zich aan, zich aan ons ketenen. Ja, okay. andersom. Dat ja. wij ons de, hele, van de rest van ons leven aan, aan vooral ketenen ja. en, en dan is Armand, denk ik, nu een beetje om te draaien. Want dat, dat, gaat over, <laughs> ja. maar dat gaat ook over die relatie. Ja. Het, het ben ik te min eigenlijk. Hè, omdat jouw pa uh, in een grotere kar rijdt als de mijne. Om het maar zo, ja, maar zo te zeggen. Het is wel en, dat ene zinnetje eigenlijk. Het is ook, maar dat is ook dat... dat uh, ik ben, dat, de eerste keer dat ik Armand hoorde. Ik heb hier, hier een heel erg mooie acoustische opname van Armand. Die heb ik er stiekem opgenomen. Oh. Uh, ik, ik ben toen heel erg geëmotioneerd geraakt Om vanwege dit nummer Want het is een nummer waar wat, wat, uh, Ik interpreteer het niet alleen als, als uh, de moeder hmm. Maar ik interpreteer het ook als uh, Als dat dorp Wat, wat, hmm. je, wat je eigenlijk um, Wat je eigenlijk moet kunnen zeggen van, van je, bent, je, je bent waar ik geboren ben hmm. Of je bent waar ik uit vandaan ben gekomen hmm. Maar uh, nu, ben ik, nu ben ik mijn eigen persoon Nu ben ik mijn eigen mens En nu, hmm. nu ga ik zelf de wereld in Hele mooie tekst Frank Die je daar even uh, over, over zei Maar goed We gaan eerst naar uh, Singer Songwriter 1 En daarachter komt een andere Dat is een dame uh, Uit IJmuiden Dat ga ik nu al verklappen En dan weet Marcus al wie ik, wie ik, wie ik bedoel Maar we gaan eerst uh, Kees Mayfield uh, draaien En uh, dat is Our Man Show this world what we can do Joy the view Some sail that showed this world where we But you don't see it You don't You wouldn't let me Wait all the way through And if you say you do up your mind like I just did mine. It's about time. Well, it's up to you. I'm feeling really Girl You Love van uh, Fabiana Dammers uh, Twee singer-songwriters Achter elkaar, uh, de eerste was uh, Kees Mayfield uh, Want Frank jij vo Ik vond het wel leuk wat jij op een gegeven moment Zei over, over Kees Mayfield Bij het horen van, uh, van het nummer Our Mom Kees is echt iemand die moet je zien Mimiek, met een akoestische gitaar En verder helemaal niks toch? Ja, dat. Ja. <laughs> uh, maar uh, ik kan me zo uh, op een gegeven moment dat hij dan wel eens na afloop van een optreden zegt hij... Uh, Frank, hoe was het? En wat zeg je dan? Dat vraagt hij eigenlijk nooit. Toch niet? Nee. Nee, maar... Uh, maar dat, dat is dus wat ik net zei. We hebben een soort van uh, ongeschreven regel. Dat, dat, uh, tussen Kees en mij is dat. trouwens Kees is sowieso heel eerlijk. Ja. Uh, je, je zegt gewoon wat je denkt. En, en, en, en, en dat werkt toch op Recht toe, recht aan? Recht heel recht toe, handen. recht aan. Ja? Ja, en en uh, daar... Uh, en soms uh, hoeven we niet eens te zeggen, want dan weten we dat ook wel van elkaar misschien. Maar, uh, ja, als, als het echt. maar ik, ik heb nog nooit gezegd tegen Kees van, ik vond het uh, een drieletterig woord. Ik heb wel eens tegen Kees gezegd van... Een uh, <laughs> drieletterig woord. <laughs> Laten we ja, het... Uh. Ja, kwalitatief <laughs> uitermate teleurstellen. Die. Maar goed. Ja. <laughs> goed. Uh. Maar, maar, maar je, dat, dat... Uh, uh, ja? uh, nee, naam op twee dagen, nee. nee? Meestal, meestal... Is het, nee. meer, het meer, meer het muzikale, uh, waar je uh, dan zegt van, nou, uh, sorry, maar hier kan ik denk, niks mee? Nee, en zeg je dat dan... Nou, ik ik of, heb, nee. Het of gaat, uh, is het dan to toch een interpretatieverschil dan? Van de kleur sokken die je aan hebt tot aan uh, wat oh. je zegt. Uh, gewoon eerlijk, weet je. Maar, kleur kleur. Maar ik, sokken? Ja, bewijs uh, van... dat die ook met een rood-blauwe sokken? Ja. Ah, daar wijzen we van, weet je, daar wijzen we van. Dat dat we gewoon de ja. We gewoon heel erg eerlijk erover kunnen zijn weet je? Ja. Dat, dat, dat idee ik, maar dat je maar ik heb eigenlijk nog nooit, nooit tegen Kees gezegd dat ik het slecht vond ja. uh, Daarachter trouwens uh, Was uh, inderdaad uh, Fabian de Dammers uh, Komt uit IJmuiden ik, ik heb me wel eens laten vertellen van IJmuiden loopt ook niet echt Warm soms wel eens uh, voor, uh, voor muziek uh, Dan moet je echt uh, ze moet je Met de haren bij slepen terwijl er hele goede muzikanten uitkomen uh, Daan van Putten van uh, Pound Bijvoorbeeld uh, dan hebben we Suus de Grote Fabian de Dammers tenslotte maar goed Um, we gaan weer verder met uh, waar we gebleven waren. Want Willem, jij hebt het volgende, uh, de volgende, het volgende uitgekozen. En wat, uh, wat is de reden waarom je dat nummer specifiek hebt uh, gekozen? Ja, ik heb dus een nummer van Midlake uitgekozen. En dat ja? is het album Trials of the Panther, mm -hmm. Het tweede studioalbum van Midlake. En um, eigenlijk was ik, ben ik er. Frank heeft mij erop gewezen. Ja. En, uh, Hoe is dat gegaan dan? Nou, hij, van, begon, uh, het, hij begon eigenlijk niet een YouTube filmpje zien. Hij zei van, het was het nummer Roscoe, het eerste nummer van de CD. Hij zei van, dit nummer moeten we gaan koppelen met de band. Mm. En toen wist ik helemaal niks van Midlake af. En ik, ik, ik, ik luisterde het nummer op YouTube en ik dacht van, nou, ah, ik ben niet zo so impressed. Ik, heb, ik, ik, ik belde hem mm -hmm. en ik zei van, nou, ah, ik, ik, ik ben niet zonder indruk. Dus eigenlijk pas een, een, een half, drie kwart jaar later nadat ik dat beluisterde, kreeg ik het album onder hem uh, te horen. En dan dacht van, dit is, dit is briljant. Ja? En ook het eerste nummer wat ik eerst gewoon helemaal niet, niet, niet zag staan, besefte ik gewoon van. Dit is gewoon, weet je, dus ik moest er gewoon op terugkomen. Ik heb gewoon mijn, uh, mijn neder excuus aangeboden. Van, <laughs> maar een... dat is, aan de andere kant, dat is ook lekker als je op een gegeven moment een beetje door het stof heen uh, gaat. Uh, dat, het blijft een, een, wel een vorm van massagisme, maar toch is het, het, het, het ja, op ergens iets terugkomen. Ik had het van de week, had ik dat ook uh, bij, uh, bij een act van, uh, van uh, de, de, de grote prijs bij Echo Fox. En uh, toen zat ik het later nog eens terug te luisteren en ik denk nee. Ja, Jaapie Kopen, je is altijd er toch mooi naast en dan moet je het gewoon, uh, Ja, dat, dat, vind ik, dat vind ik toch mooi als je dat kan uh, en dat doe jij ook, heel, vind ik heel erg goed. Dit album heb ja? ik aan meerdere mensen aangeraden en, die zeiden, ja. en meerdere keer heb ik gehad dat, dat mensen tegen mij zeiden van Frank, ik vind het helemaal niks. Ja. En, en uh, een, een hele goede vriend van mij, of een, goede vriend, een, een ontzettend grote muziekliefhebber heb ik hem ja. toen voor zijn verjaardag gedaan in de herfst ja. en ik zeg dit ja. is een herfstalbum, dit moet je horen en hij zei nou ik ga het luisteren. Hij kwam een week daarna naar toe, hij zei Frank, ik vind het niet zo veel soeps. En een half jaar later komt hij naar me toe en hij zegt, Frank, Midlake, briljant. Waar zit het hem dan in eigenlijk? Het is een goede ja, album. Is het is een album. <laughs> Ferry heeft er ook nog wat over te zeggen. Het is, uh... Nee, ik had, ik had echt, echt exact hetzelfde. Dit, dit album... Uh, Midlake, hè? De eerste keer is het gewoon uh, kommer en kwel. Dan, is ja. het gewoon echt, uh, dan duurt het erg lang voordat de CD afgelopen is. Zit je dan niet en, de en, tijd af te wachten van... Uh, het, ja, skito, maar joh. Ja, het is toch ja, een groeibriljantje wat dat betreft. Het is echt geniaal. En, en uh, hebben we hebben vorig jaar, was het denk ik juli, ja. hebben we ze live gezien in Bloemendaal in het Openluchttheater. En dat is echt mijn mooiste concert. Ja, want er uh, ja. gaat nog iets gebeuren in Bloemendaal. Dat vertelde uh, net. Me niet. Julia Stone spelen daar. Ik, ja. denk ik volgende maand. Dat is wat uh, we in het instuur gedraaid ja, hebben. Ja. Samen ja. met uh, Iron and Wine. Het mm, is heel goed dat je dat nog even zegt. Uh, het lijkt wel uh, zo'n uh, zo man bij het hopactie dat ze staat te dringen bij de microfoon van uh, ik wil ook nog wat zeggen. Ik ben erg enthousiast om wat over te zeggen. Omdat gewoon ja. het, het, het laatste album van Midlake, dat is. Uh, The Curse of Others mm. Die is gewoon heel goed, uh, heel goed neergezet in Nederland Heel goed geplucht En, en op, sinds, sindsdien, sinds dat album uit is Zijn opeens heel veel mensen fan van, van Midlake Meerdere mensen in Nederland mm. Terwijl ik, ik vind het, het laatste album veel, moeilijker toegaan, to, veel, veel minder toegankelijk dan uh, Trials of an Occupander mm. En toch is dat, dat album beter ontvangen Gewoon op het eerste, eerste oor weet je. Ja. Dus ik heb een nummer uitgekozen van, uh, Dat is nummer uh, 8 van de cd Van Trials of an Occupander heet We Gather in Spring en het mooie aan dat nummer vind ik gewoon de, de, de synthesizers, ja. gewoon de, de toetsenpartij die ze spelen. Ik ben dan zelf toetsenist. En dat, dat ze eigenlijk een toetsenpartij spelen en een sound kiezen die eigenlijk heel erg misplaatst lijkt. Weet je, je zou het niet verwachten in, in de akoestische zin van, dit is een album en erg puur. Ja. En dan kom je daar een geluid tegen waar je denkt van, huh? En het, het, het, het typeert het nummer en ik vind het helemaal geweldig. Ik, ik luister het heel vaak. We gaan luisteren. I'm tired of being here on this hill No one lives to be 300 years Like the way it used to be I think they were giants I think they were giants Why, why Just in the front yard? I'm searching for a spark at the end of the year. So I ran the fields all frozen with cold, and it stabbed at my feet from the ground. Silence then ruled the art of my soul, and not a word. And the words I had saved. The grey days, with well, my horses have thought Now, all along, lost in the end. So I ran fields all frozen and cold, and it's stay The end of that year could describe those days, and the end of that. Als het zou moeten klinken, muziek uh, met uh, akoestische gitaren, uh, end of the year, end of the year hè, zo ja. is het ja. ja. Dat is het uh, tweede nummer op uh, de cd-single eigenlijk. Ja, nou, want nou, ik, ik, ik snak nou al eigenlijk naar meer. Euh, willen, ik wil gewoon meer van jullie Dat, <laughs> <De bedoeling. laughs> dat is ook de bedoeling ja. Uh, Maar ja, een album, zit dat er uh, in? Ja, we zijn op uh, dit moment uh, bezig met uh, eigenlijk Het productieproces Het afronden van het album um, En uh, onze producer die is Vandaag of morgen teruggekomen, uh, is teruggekomen Wie is van jullie van producer? Uh, Alan Branch, mm. uh, Britse producer heeft onder andere, bijvoorbeeld, uh, ja, Met onder andere Jeff Beck heeft hij samengewerkt Cyril O'Connor heeft hij samengewerkt oh, uh, uh, uh, ja. samen uh, U2 in een heel vroege periode uh, en Toen en, U2 nog U2 was. Toen U2 nog u was. Wat zei ja. hij zelf ook. Uh, ja. En, en uh, hij, heeft nu, hij is nu net terug van de tour met Cat Stevens dan. Ja. En, uh, Mag je tegenwoordig ook geen Cat Stevens meer nu moet meer. je ook Yusuf Zouw doen. Niemand weet het eigenlijk precies meer. Ja. Maar uh, ja, dan gaan we nu eigenlijk de productie uh, afronden. En uh, ja, wat, wat ik wel al net aan wilde geven ook is dat, dat je hoort die twee nummers die, die best uh, rustig zijn. Uh, dat is ook onderdeel van wie we zijn. We hebben wel die Singersonger uit de kant. Uh, maar wij, wij houden ook wel van, van, van het uitbouwen naar, naar, naar weet je, we zijn ook een band. Ik, en, ja. en, en dat hoor je op deze platen wel. Maar dan denk ik dat we, ja, op het album zijn er veel meer nummers die ook die, uh, die uitbouwen. Meer ja. ik, volk rock kan misschien. Volkrock. Volkrock. Ja. oh dat is weer uh, bruikbaar in... Dit programma. Dus uh, ja. Ja, dat, uh, dat kan gewoon ook uh, hierin gedraaid worden. Ja, dus dat. dat uh, ik waarschuw de mensen en ik waarschuw je ook van. Ja, er is meer. Weet je? We, zijn, ah, we zijn niet okay. slechts dat kleine beetje. We kunnen ook, we kunnen ook uh, uitbouwen naar, uh, naar grotere. Ja. Waar ligt waar jullie hart? Ligt dat een beetje bij, uh, bij, de, bij dit soort muziek? Of wil jullie toch ook wat, wat steviger uh, wat neerzetten? Of ik maakt ik dat denk, niet zo gek van uit? Weet je, ik denk dat het belangrijkste voor ons is de, is de melodie. En, mm -hmm. Als het nou een, een, een mooie, goede, rustige melodie is, of een uh, goede, mooie, hardere melodie. Mm -hmm. Zolang die melodie maar klopt. We hebben ook wat stevigere nummers, maar daar spreekt wel altijd nog de melodie, is dan het belangrijkste. Mm -hmm. um, en en dan, dan kun je wel denken aan, aan zo'n middel op, op wat stevige momenten. En mm -hmm. ik denk ook aan, aan uh, Fleetwood Mac op wat stevige momenten. Wat is uh, van Fleetwood Mac dan? Ja, denk aan, denk aan ja, Rihanna misschien. Je, die, die, oh ja, ja. Die, die, die, die, die, die, die heerlijk nummer trouwens. Uh, dat, dat is ook niet wat dit leek, zeg maar. Uh, doet qua, qua feel. Uh, Jij ja, ze zegt over Fleetwood Mac. Uh, het is alsof de duivel er mee speelt. Maar ik had die, uh, iets van Tango in the Night. Dat ik uh, ja. eventjes uh, weer teruggehaald. En daar zit er toch ook uh, gewoon. Uh, Isn't It Midnight bijvoorbeeld. Dat vind ja. ik is een waanzinnig nummer van dat ja. al album. dat is een onderwaardeerd album. Maar dat komt het een te, te, te jaren tachtig sound. Dat ja, ja, dat is wel. Uh, maar toch. als je uh, het, de eer, het, uh, het album wat dus uh, behoorlijk verkocht heeft hè, rumors. rumors ja. uh, en Tango in the Night is bijna uh, wat verkoopcijfers heeft die bijna rumors uh, ja. uh, te niet. Uh, dat is ook het doel van de plaat. dus ja. Uh, ja, daar hebben zij zich geslaagd. <laughs> ja, twee keer Fleetwood Mac. maar goed. Uh, wat, we, uh, wat, uh, wat hadden we ook weer klaarstaan? want ja, um, we hebben nog een heel belangrijk iemand. dan hebben we nog heel veel mensen die waar we, want we echt ja. denk ik van balen, maar dat is niet anders. K komen we de volgende keer ja, uh, graag, nog een keer. want uh, over een half jaar als het, uh, uh, het album af is staat bij deze kom je gewoon Kom ik en dan ja. uh, gaan we gewoon weer uh, op dezelfde voet uh, verder. Graag. Wellicht dat uh, jullie drummer dan wel uh, uh, waagt om met een polstok uh, de afsluitdijk. Die ze trouwens... Uh, Krijgen we ook nog wat moots om ons te horen. <laughs> dat, dat is leuk. Dat zou wel mooi wezen. Ja. Maar ik vind uh, trouwens uh, ja, met die afsluitdijk, dan willen ze dan nou weer een hele uh, tierlantijnen. Maar we hebben geen geld. Dus blijven we gewoon de afsluitdijk. Het blijft zo. Het <laughs> ja, blijft zoals het was. We, gaan, uh, nou, we zijn al bijna door, aan het eind uh, van het programma. Dus, uh, nog, net niet. nog net niet. Dit wordt dus we wel de laatste plaats. Ja, uh, ja, dus belangrijk het belangrijkste liedje wat zei je ook weer? Het is van Tim, Tim Buckley. Lee. Ja, dat is de vader van de Jeff, vader van Jeff en, Jeff en en ik hoor wel eens die mensen te, dat mensen zeggen van uh, wat een schreeuwende gek of uh, die man uh, slaat hem op. Mm -hmm. Ja, dat is, dat is misschien smaak, maar hij heeft soul en, en en hij heeft passie en hij heeft Onwaarschijnlijk goede tekst. Ja. Dylan, Dylan tenminste, hij schreef een tekst <laughs> himself, dan ja. de tekst zichzelf. Dan tot slot Larry Beckett was een, een dichter die schreef ook voor hem tekst. Hij vindt het onwaarschijnlijk mooi. Ja. Echt, neemt je mee naar, naar ja, Dylan. Het is, het is zeker gelijk aan Dylan. Ook hij is tragisch aan zijn eind gekomen. Speedbal. speedball, ja. En? Een speedball, uh, heroïne met whisky en met weet ik veel allemaal. Ja. Ja, dat tragisch. kan. Ja, ja, nou goed. Um, uh, ik weet niet hoe lang die duurt Marcus. Uh, hoe lang nee, duurt 3,5 minuut. 3,5 minuut. En hoe laat is het nu? Want dat moet ik even weten. Want dan uh, gaan we even kijken. oké oh, kijk. Dan heb ik nog even. De, <laughs> nog 1,5 minuut. Uh, ja, nou ja. nog Voordat we het uh, laatste nummer gaan draaien. Eerst nog even wat, uh, wat jullie nog van plan zijn te gaan doen. Uh, jullie zitten in het productieproces van jullie uh, album. Ja. Zijn er nog optredens? Waar, uh, uh, waar we even aan moeten denken. Niet, niet, niet uh, de grote optredens die we geweest. Uh, wel binnenkort het voorprogramma, dat is in Volendam Van I'm Ook mm -hmm. uh, Dat is ergens Kijk, 24 juni uh, Vrijdag 24 juni uh, En voor de rest, ja, voor de rest komen er nog wel wat optredens aan Maar die zullen we gewoon op onze site vermelden oh. www.alaskamusic.com En uh, ja, we willen nog een, een soort van een platform op gaan richten voor voor, uh, voor bands, voor alternatieve bands En dat, dat, dat is een platform geboden Een alternatief platform voor opkomende bands Daar zijn mm -hmm. we nog mee bezig uh, ja, voor het is gewoon zoveel mogelijk muziek maken En uiteindelijk in januari van onszelf laten horen Goed, en dan in februari uh, Komen jullie gewoon weer fijn uh, even terug Om uh, het album even uh, hier in, uh, Gek. Een En bedankt te dat we hier nog zijn het was genoeg, het was geheel wederzijds. Dus uh, dat was Alaska. Het uh, is dus, uh, binnenkort ook uh, gewoon nog een keer uh, na te horen. Volgende week is er geen alternatief FM. En hoe we dat in gaan vullen, dat weten we nu nog niet. Uh, we sluiten af met een nummer van Tim Buckley. Want daar moeten we naar luisteren. En wat ons betreft graag tot over twee weken. Da. Tot over twee weken. Ja. I'm hey.